EO De Nacht op 1 Met Ed Anker ja, Goedemorgen dames en heren, fijn dat u luistert naar De Nacht op 1 Misschien wordt u net lekker wakker nou, Dan zorgen wij voor de goede platen om wakker te worden Misschien sluimert u nog een beetje En probeert u al een hele nacht in slaap te komen, nou ja Blijft u al gerust nog even wakker liggen, want ook wij draaien nog voor u heerlijke muziek. Komen half uur dus nog muziek en daarna de rubriek Focus op de Wereld... waarin wij spreken met mensen die hulp verlenen in andere delen van de wereld. En dat is vannacht, of deze ochtend, Thailand en Nepal. Maar dat is allemaal later in dit uur. Eerst nog muziek en we beginnen met The Police, met Every Little Thing She Does. Omgekeerde eindweer en de belofte van de zee, en dat verlaten.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 Vea, kom mee. Wat een heerlijke zomerse platen. Het is nu kwart over vijf. En als we straks naar buiten stappen... dan hopen we dat het ook weer zo'n heerlijke zomerse dag mag zijn. En voor, uh, voor Paolo Conte draaide we ook een bijzonder nummer. Uh, Bluff met Christina Branco. Herinnering aan later. Een heel bijzonder duet. Dat kunnen die jongens dan toch wel weer heel erg mooi. En uh, wij gaan verder met, uh, met een andere... voor mij persoonlijk ook wel een beetje een jeugdherinnering. Walk of Life uit 1985 van Dire Straits. So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 Disappear cause he promised not to leave us, and his promises are true. So in the face of all this case. Andrew Peterson met Dancing in the Minefields. En, en we gaan even iets, iets bijzonders doen in de Nacht op Eén. Uh, in deze ochtend. Want ik kreeg een, een, een, een cd van een vriend van me. Uh, iets wat, wat ik helemaal niet kende. En het is ook eigenlijk helemaal niet zo heel erg bekend. Hij heeft het uh, laten importeren uit Amerika. Ik vind het zo leuk. Ik denk, ik wil het gewoon even laten horen. Uh, dat is de band Ivy. Uh, van hun tweede album is Apartment Life. Het is een, bij, een beetje bijzonder. Twee jongens uit New York die zijn muziek gemaakt. En die hebben een meisje uit Frankrijk zo gek gekregen... om naar naar New York te verhuizen om met hun uh, nummers te gaan maken en ze deze op te nemen. Maar dit is dus hun, hun tweede album, Ivy, met uh, The Best Thing. Het was dus de band Ivy van het album Apartment Life, The Best Thing. En wij gaan verder met Sean McDonald.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 Zo, dat was Renny Crawford met Same Old Story, Same Old Song. En wij gaan nu verder met uh, onze rubriek Focus op de Wereld. Focus op de Wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, en ik heb op dit moment uh, Dick de Koning aan de telefoon. Uh, goedemorgen, Dick. Dick, Beder? Goedemorgen. Dick de Koning heb ik je aan de lijn. Hmm. Even, ik wou net even, ik zal even vertellen wie ik heb gebeld. Het is namelijk Dick de Koning die zit uh, in Nepal normaal. Niet er, en uh, is. Uh, oh, sorry, nee, ik zit uh, met meneer Smit aan de telefoon. Ik ben bezig met Dick de Koning te bellen. Die zit in Thailand en ik heb Nico Smit aan de telefoon. Goedemorgen, Nico. Goedemorgen. Ah, sorry. Ik zat, was even in de war. Ik doe nog hard mijn best om uh, iemand te pakken te krijgen... namelijk ja. de Koning, die van Thailand naar Laos aan het reizen is. Dus dat is weer even spannend. Uh, en ik heb uh, jou aan de telefoon. Ik was even in de war. Qua namen, jij, uh, jij bent op dit moment in Nederland... maar normaal werk je in Nepal, hè? Dat klopt, ja. ja. En, ja. en waarvoor werken jullie daar? Want je doet samen met je vrouw, heb begrepen? Ja, we zijn uh, uitgezonden door Tier. Ja. Uh, in, dat is een Nederlandse organisatie, maar we werken in Nepal voor uh, United Mission to Nepal. Ja. Dat is een uh, christelijke ontwikkelingsorganisatie die al sinds uh, 1954 in Nepal uh, werkzaam is. Oh, kijk eens aan. En, en, en wat, wat bedoel je? Dat kan van alles nog zijn. Wat, waar, waar houden jullie specifiek mee bezig? Um, ik hou mij specifiek bezig met uh, kleinschalige bedrijvigheid, zoals het mooi heet. Dat heeft uh, veel te maken met uh, microkrediet. Ja. En met het, mensen, het helpen van mensen met het opzetten van uh, kleine bedrijfjes. En ja. uh, mijn vrouw die is uh, onderwijsadviseur. Die houdt zich specifiek bezig met het ondersteunen van het onderwijs in Nepal. Ja. Hey, en uh, uh, uh, wat moet ik dan aan denken? Is het dat, onderwijs is dat voor de basisschoolkinderen, voor het voortgezet onderwijs? Uh, in Nepal gaat het eigenlijk om alles, uh, onderwijs aan alle mensen. In, in eerste instantie basisschoolonderwijs. Yeah. Uh, maar we zijn ook betrokken bij het ondersteunen, in samenwerking met andere organisaties... weer met uh, het ondersteunen van zeg maar, het, ja, het kleuteronderwijs, groep 1, groep 2. Yeah. Uh, dat bestaat in Nepal uh, nog niet. Dus dat is heel erg in, in ontwikkeling. En ook oh. uh, de training van leerkrachten die daar dan zeg maar, les moeten geven dat is heel erg in ontwikkeling. Ja. Yeah. En uh, daarnaast zijn we ook bezig of betrokken bij uh, uh, alfabetiseringsprojecten om uh, volwassenen te leren lezen en schrijven. Hmm. En dat is nog een groot probleem daar? Dat is een groot probleem vooral onder de, de vrouwen die, uh, die uh, ja, van origine, zeg maar van oorsprong niet uh, naar school gingen of konden gaan. Ja, zou je zeggen dat jullie ook eigenlijk zijn met een soort, soort inhaalslag als het gaat om emancipatie van de vrouw? Ja, ja, dat kun je wel zeggen. En uh, ja, daarnaast heb je ook het, het kastensysteem wat officieel niet meer in Nepal uh, bestaat. Maar wat nog wel, zeg maar, de effecten daarvan, die eieren nog wel steeds na. Die ja. werken nog wel steeds door. En uh, ja, dat is ook vaak voor een achtergestelde positie van, van vrouwen. Mm -hmm. En uh, ja, we doen ons best om uh, ja, zeg, inderdaad die inalslag te maken. Ja, en jij bent zelf bezig met microkredieten. Mm -hmm. Wat voor bedrijfjes worden daarmee opgezet? In ons geval uh, heel, echt heel kleinschalig, dus dan moet je echt denken aan dat je iemand helpt om zeg maar één of twee geiten te kopen en uh, ja, die te gaan, gaan houden en uh, uh, nou, als ze groot genoeg zijn of als ze jongen hebben gekregen om die te gaan uh, verkopen ja. en dat geld kan dan weer worden gebruikt om bijvoorbeeld een schooluniform te kopen voor de kinderen of om medicijnen te kopen als een van de gezinsleden ziek is. Ja. Of om andere nou, zeg maar basisbehoeften daarin te voorzien. Oké, okay, en dat schooluniform dat is daar verplicht? Ook al ja. hebben ze niet zoveel geld te besteden. Ja, of het zijn andere scho uh, kosten die aan de school gerelateerd ja, okay. zijn. Dus in principe school gratis, maar er zijn toch allerlei andere dingen die, ja, die toch wel geld kosten. En ja. waar vooral andere mensen eigenlijk geen geld voor hebben. Maar waar staat Nepal nou ongeveer economisch? Is het een heel erg arm land of is het in een opkomst? Uh, het is een heel erg arm land. Ja. Dat merk je niet overal. In de grote steden, bijvoorbeeld in Kathmandu waar wij wonen... heb je wel een groeiende middenklasse. Dus er gebeurt economisch gezien wel iets. Maar vooral in de wat afgelegen gebieden in het noordwesten van uh, Nepal... Daar zijn mensen echt heel arm omdat het, die gebieden zijn geïsoleerd. Die hebben al, zeg maar, al weinig natuurlijke hulpbronnen of grondstoffen van mm -hmm. zichzelf. En daar heb je uh, ja, echt veel armoede en ook uh, grote problemen voor mensen om uh, het hele jaar door voldoende voedsel uh, te hebben. Ja. En, en hoe is het uh, in, inmiddels politiek uh, in Nepal? Want het is een tijd lang onrustig geweest. Ja, dat gaat eigenlijk nog steeds door. Ik, het heeft niet zozeer zijn insla weerslag op, uh, op de Nepalese maatschappij. Ik bedoel, het dagelijks leven is rustig. Ja. Uh, met een uh, enkele uh, demonstratie daar gelaten, Maar uh, in de hoofdstad zelf mm -hmm. uh, zijn de drie grote partijen met name nog steeds aan het taal trekken. Wie nou de regering mag gaan vormen en uh, ja, de, ook de de uh, conflicten binnen partijen die gaan nog steeds door. Want de ene partij die wil zeg maar, meer een hardere lijn, met name de Maoïsten. Mm. Uh, terwijl een ander deel van de partij die wil juist een meer vredelievende benadering. En dat gaat eigenlijk nog steeds door. En uh, er komt weer een deadline aan waar men toch een uh, besluit moet nemen. En dat is 31 of 28 augustus. Okay. Waarin een nieuwe deadline verstrijkt voor het uh, schrijven van de grondwet. Maar hoe moet ik dat zien? Hoe zijn die deadlines opgesteld? Hoe, wat is de voorgeschiedenis daarvan? Uh, dat is, uh, Nepal heeft uh, een bekendig, van 1996 tot 2006 hadden we hier een, een burgeroorlog. Uh -huh. uh, met name door uh, zeg maar de strijd die werd gevoerd door de Maoïstische rebellen. En uh, tussen 2006 en 2008 is daar een verandering in gekomen. Er is dus een uh, vredesovereenkomst gesloten... Uh, waarin werd afgesproken om verkiezingen te houden. En, het, uh, en op, op basis van die verkiezingen een parlement en een regering samen te stellen... die dan uh, een nieuwe grondwet zouden schrijven. Dus we werken nu met een tijdelijke grondwet. En die was in eerste instantie twee jaar geldig. Dat werd met een jaar verlengd. En drie maanden geleden of twee maanden geleden werd het met drie okay. maanden verlengd. Ja. En uh, nou, dat loopt dus eind deze maand af. En dan, uh, ja, dan moet er eigenlijk iets gebeuren. En als dat niet klaar is, wat gebeurt er dan? Nee, dat is dus de vraag. Uh, een nieuwe verlenging zit er voor de, volgens de meeste mensen niet in. Nee. Uh, maar het zou kunnen dat, uh, dat er toch nog een last minute uh, overeenkomst wordt gesloten... of dat er misschien uh, nieuwe verkiezingen gaan plaatsvinden. Oké. Okay. Ja. En, en uh, is, is dat datgene wat, wat de mensen echt bezighoudt? Als jullie aan het werk zijn met, met, met in het onderwijs of met die kleine bedrijfjes... Uh, praten mensen er veel over? Ja, mensen praten er veel over... Uh, de, maar ja, in het dagelijks leven merk je er direct niet heel erg veel van. Hmm. Uh, het is meer uh, dat dit invloed heeft op, ja, op de lange termijn. Je uh, hebt heel veel dingen die uh, beleid nu wordt nieuw beleid wordt niet gemaakt of beleid wordt niet uitgevoerd. Uh, ja, zeg maar structurele problemen in het land die worden ja, wordt, zeg maar het, uh, het wordt opgelapt, maar niet echt opgelost. Nee. En uh, ja, op, de, op den duur merk je dat dus wel, dat uh, ja, op investeringen in grote projecten, bijvoorbeeld nieuwe waterkrachtcentrales, uh, die wel land heel erg goed zou kunnen gebruiken, ja. die vinden niet plaats vanwege die, ja, die onzekere situatie. Of omdat er niemand is om uh, een besluit te nemen of niemand die bereid is om, een, uh, om zijn nek uit te steken en zeg maar, een uh, belangrijk besluit te nemen. En jij merkt dat ook in je dagelijkse werk? Ja, we merken dat, uh, nou, wat ik net zei, het directe effect van de huidige situatie in Nepal merken we niet, uh, niet zozeer. Tenminste, niet op nationaal niveau. Dat dringt niet, nog niet echt door tot, uh, tot het veld, zeg maar. Yeah. Maar daar heb je toch wel weer, uh, ja, ook wel de plaatselijke machtsstrijd, ook weer tussen vertegenwoordigers van die drie grote politieke partijen, die yeah. ook op lo lokaal niveau vaak ja, met elkaar uh, in de clinch liggen. ja. Yeah. En wat zijn nog andere dingen waar men zich in Nepal druk over maakt? Uh, ja, de brandstofprijzen, of, of er wel voldoende brandstof is. Uh, oh. Nepal die importeert alle, alle brandstof, zowel gas uh, als ook uh, benzine en dergelijke. Ja. Dat komt allemaal uit uh, het zuidelijke buurland, India. Yeah. En nou ja, dat zijn af en toe wat betalingsproblemen van de, zeg maar, de ne Nepalese oliemaatschappij. Yeah. En uh, als dat het geval is, ja, dan heb je dus uh, minder aanvoer. Nepal heeft wel ergens reserves opgeslagen in grote uh, opslagdepots. Daar kunnen ze dan vaak een tijdje mee verder. Maar dan zie je direct dus dat er een enorme nou, lange rij bij de benzinebos yeah. staat. En daar praten mensen yeah. dan ook over. Ja. Yeah. En en, en, en dat, dat nou ja goed, dat, dat maakt de boer ook natuurlijk extra onzeker als het gaat om ondernemen en dat soort dingen. Ja, precies, voor, voor de industrie in, in Nepal, die is vooral in het zuiden is het uh, erg lastig. Brandstoftekort, en er komt dat bij dat vooral in de winterperiode uh, er ook weinig elektriciteit is. En dat is vooral voor grotere fabrieken erg lastig om uh, nee, om, echt te, om te kunnen draaien. Ja. En daarnaast heb je ook nog de nu iets minder, maar het komt nog steeds voor dat er af en toe uh, ja, regelmatig staak, nationale stakingen zijn, ja. uh, waardoor ook uh, met name de industriële gebieden echt uh, plat liggen en daar helemaal niks kan gebeuren. Zo. Hey, jullie hebben ook net een enorme natte tijd achter de rug? Dat, gaat nog, dat is nog steeds aan de gang. Okay. Uw, denk ik denk dat augustus, uh, ergens deze maand, en misschien gaat het door tot in september, Zo. De moeson. Dat is echt de moeson. Ja. Die is dit jaar vroeg begonnen. Dus er is ja, meer dan gebruikelijk ook regen gevallen. Dat heeft aan de ene kant een goede kant. Uh, voor de boeren is dat goed. Ten, uh, en ook voor de stroomvoorziening is dat goed. Omdat Nepal afhankelijk is van het waterniveau. En dit is hier voor de elektriciteitsvoorziening. Oké, okay, dus het is ergens ook wel een zegen. Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant zie je ook dat, uh, vooral in de heuvel, het middengedeelte van Nepal, zeg maar het gedeelte van 100 tot 3000 meter. Uh, er zijn heel veel uh, aardverschuivingen, wegen die zijn afgesloten. En dan heb je in het zuidelijke gedeelte van Nepal, uh, daar komt al het water verzameld zich uit de bergen, al het regenwater. En daar, ja, dat is... Er zwerren de rivieren enorm op en dat bedreigt dan ook weer dorpjes. Uh, vaak armere mensen weer die dan vlak naast de rivier wonen en die, uh, die hun huis moeten ontvluchten, Zo. omdat ze anders verdrinken. Uh, ja, en waar gaan die mensen dan heen joh? Ja, en zeg maar naar een iets veiliger zone die iets veiliger is. Ja. En als het water dan weer gezakt is, dan keren ze in principe weer terug. Maar hebben ze daar dan een plek om te wonen? Is er een opvang of zoiets of een kampje? Uh, vaak Vaak, denk ik, fabriceren ze iets tijdelijks. Okay. Uh, of, uh, ja, uh, of ze ja, zoeken onderdak als er niet te veel mensen zijn bij, ja, bij mensen die ze kennen. Uh -huh. uh, als het echt heel erg uh, groot is, zoals een aantal jaren geleden. Toen brak er een, een dam, uh, zeg maar een dijk van de rivier door in het uh, zuiden van Nepal. En toen, uh, ja, toen had je, zeg maar, uh, dat ontwikkelingsorganisaties insprongen en uh, tentenkampen gingen bouwen om al die mensen te huisvesten. Omdat uh, hun huizen niet alleen onder water stonden... maar helemaal waren weggevaren. Ja. Ja. Hey, ik heb inmiddels uh, goed nieuws... in die zin dat uh, Dick de Koning ook aan de lijn is gekomen. Dat was even een klusje. Dick, ben je daar? Ja, daar ben ik, inderdaad. Ah, gelukkig. Fijn. Ja. <laughs> ik uh, was, wel, was wel wat zenuwachtig aan het worden. Uh, ja, we hadden ons een beetje in de tijd vergist. Oh. Het is vijf uur verschil tussen Nederland en geen zes. Oh. Op dit moment nog. Oké, okay, ja. ja nee ja, dat zijn van die dingen inderdaad, die tijdzones. Uh, Dik, ik ik, uh, ik heb net een gesprek uh, met, uh, met, met Nico over uh, Nico Smit. Uh, die oh, in Nepal werkt, waar ze enorm ja, die in. Een... Ken ik. Je kent hem. Nou, okay, kijk ja, eens aan. Jazeker. Ja. Nou, Jullie kennen elkaar. Van hier, van vroeger. Van, van vroeger. Kijk eens aan. In een andere gemeente, ja. oh, oké. Okay. In, uh, in, in Nepal zitten ze midden in uh, de natte tijd. Uh, ik weet niet of dat in Thailand ook zo is. Ja, helaas wel. We hadden daar bijna flink last van afgelopen zondag toen we vanuit uh, Laos terugkeerden naar Thailand. En uh, flinke uh, flooding, hoe noem je dat, uh, overstroming in het gebied waar wij doorheen moesten. Ja. We, we konden amper aan de vloed ontsnappen. Oké. Okay. En, ja. en wat betekent dat voor het openbare leven in Thailand? Uh, nou, dat uh, even alles stil ligt, elektriciteit weg, maar niet in heel Thailand, alleen lokaal, alleen plaatselijk. Oké. Okay. Elektriciteit weg, uh, straten onder water, halve meter of tot een meter soms. So. En, uh, en is, ja. Is dit nou uh, iets? Dingen, ja. Winkels overstroomd, weet ik veel. Is het nou iets waar de aan gewend zijn, dat dat er om de zoveel bij hoort, of is het ook echt exceptioneel voor Thailand? Dus daar zijn ze wel gewend. Alleen uh, heel vaak gebeurt er niks aan preventieve maatregelen. Ja. Elk jaar lopen ze weer tegen hetzelfde aan. Oké. Okay. En uh, ze, ze, ze denken niet van laten we er eens wat aan gaan doen? Of is er geen geld voor? Uh, er is wel geld voor. En uh, de regering heeft ook wel veel gedaan. Met, met name vanwege de koning die zelf die initiatieven heeft ontplooid in het verleden. Om allerlei dingen te doen tegen dit soort dingen. Ja. Alleen op dit moment... is blijkbaar geen prioriteit van de regering. Oké. Okay. En waar, waar, waar, uh, wat, wat speelt op dit moment in het uh, nieuws? Wat zijn de headlines in Thailand? Uh, een van de headlines uh, die al een poosje speelt... en nog, waar nog geen antwoord op is... is of uh, de, de eerste premier, of de, de premier die uh, gaat komen nu een vrouw wordt. Hmm. En dat is uh, mevrouw Ying Lak. En die uh, is een, zus, een zusje van een vroegere premier... die nog niet in dit land... Mag verblijven die verb oh, ja. verbannen is. Of ja. hij, als hij terugkomt, wordt hij meteen opgesloten. Dus uh, dat uh, is, yeah, is nogal een uh, hot item. Yeah. Mocht zij het worden, uh, dan is ze natuurlijk waarschijn, zeer waarschijnlijk onder de invloed van haar grote broer. En ja, uh, yeah, dat zou kunnen betekenen dat het land weer een heel andere wending neemt. Dus dat is wel spannend. Dat is, wel spannend. Dat is best wel spannend, ja. ja. En, en de koning is arts ziek. En de, ja, wanneer die aan zijn einde komt, weten we natuurlijk niet. Het is nog niet zo ernstig, maar de zorgen zijn er wel. Want stel dat hij uh, gaat sterven, wat gebeurt er dan met het land? Dan ja, nou, ja. zou er wel een grote paniek of uh, ja, revolutie kunnen zijn. Ja. Uh, Dick, waar ben jij trouwens, uh, we zijn nog even niet aan toegekomen, waar ben jij voor uitgezonden? Voor welke organisatie werk jij in uh, Thailand? Uitgezonden voor Kama-zending. En uh, wat doe je daar precies? Wij doen werk uh, met marriage encounter, we organiseren weekenden voor gehuwden. Je, je, je kan je iets beter in de telefoon spreken, Dick, want je, je ja, valt een beetje ga het proberen. weg. proberen. Ah, kijk eens uh, aan. Wij, wij doen uh, weekenden voor gehuwden ja. uh, en dit jaar, of volgend jaar beginnen we ook met single weekenden. Okay. En encounter weekenden voor, uh, voor mensen die getrouwd zijn of voor singles. En uh, daarnaast doen we dagelijks aan counseling, oftewel hulpverleningsgesprekken. Oké. Okay. En dat is op allerlei gebied? Uh, dat is voor, met name op psycho-emotionele nood. Oké. Okay. Ja. Hey, uh, ik ga nog even ook naar Nico. Uh, Nico, wa waar jij aan het werk bent, hè, en uh, bij jullie is dus de, de, de politieke situatie ook uh, instabiel. Mm -hmm. Wat betekent dat voor het perspectief wat de mensen hebben? Waar als, zij, als zij iets beginnen, leven zij met, met, met een meerjarenplanning in hun hoofd... of proberen zij gewoon de dag door te komen? Ik denk dat in Nepal je toch heel erg bij de dag uh, leeft. Ja. Uh, het hele leven gaat hier zo. Dus je, maakt, je kunt wel een planning maken, dat, dat moet ook wel. Ja. Uh, bedoel, zelfs de regering maakt een planning. Uh, hm, maar in de praktijk nee. gaat het toch vaak zo dat uh, als er iets gebeurt... dan hoor je dat eigenlijk pas... Uh, de dag van tevoren, of misschien zelfs op de dag zelf, yeah. uh, stel, stel dat er iemand gaat trouwen, dan, nou ja, dan vertel je dat zeg maar vandaag aan al je vrienden en buren en dan trouw je morgen en dan komt iedereen ook, Zo. Zo, dus dat heeft zijn voor- en nadelen, alles yeah. kan hier en ook echt op het allerlaatste moment kan het nog geregeld worden en zijn mensen ook flexibel om daar dan ook op in te spelen. Yeah. Hé, hey, en uh, je bent op dit moment even kort in Nederland. Mm -hmm. uh, je, wat, wat, wat valt je dan heel erg op? Hè? Want dit is natuurlijk wel een, een groot verschil met Nederland... waar we erg van de agenda zijn. Yeah. Maar wat is je opgevallen de afgelopen dagen hier in Nederland? Uh, nou, de afgelopen dagen, ja, het weer. Het weer. Dat is, dat... Maar dat is... Een, een kleine moezon. Een kleine moezon, dat vonden we op zich niet zo erg. Want uh, in Nepal klagen we vaak... We klagen nu over dat er te veel regen is. Maar het grootste deel van het jaar klagen we dat er geen, uh, geen regen valt en dat we geen water hebben en dergelijke. Dus we yeah. vinden het toch altijd nou, stiekem wel prettig dat het regent. Mm -hmm. Aan de andere kant heeft het ook wel weer zijn nadelen, natuurlijk. Dat je vaak binnenhuis uh, dingen dan moet doen en niet zo snel naar buiten gaat. Yeah. Dus dat houdt ons wel. Uh, wel bezig. En maar er, nog... er moet toch meer aan de hand zijn dan alleen het weer wat je opvalt? Ja, nee, dat is gewoon even iets wat nu heel, zeer actueel is. Ja. Maar verder ja, verbazen we ons over... Uh, um, ja, dat er in Nederland zo ontzettend veel gediscussieerd wordt... Uh, over van alles en nog wat. En dat het maar eindeloos door lijkt te gaan. Uh, en ik, ik kan me dat ook wel weer voorstellen... maar als je een tijd in het buitenland hebt gewoond hier... vooral als je dan... Uh, vanuit Nepal naar ne Nederland kijkt. En ook als je in Nederland bent, ja dan moet je er toch wel even weer aan wennen... hoe dat hier allemaal gaat, zeg maar. In de zin van dat het... Dus het gaat toch op een of andere manier in Nepal sneller dan in Nederland? Ja, ja, in Nepal heb je natuurlijk ook wel dat er eindeloos... bijvoorbeeld op het politieke vlak, eh, wat we ook eindeloos gepraat... en er ge lijkt er maar niets te gebeuren. Mm -hmm. Tegelijkertijd heb je in Nepal ook dat uh, dingen echt heel lang niet zo te lijken te kunnen. En dan opeens kunnen ze wel. Okay. En uh, nou, dat geeft wel een stukje onzekerheid vaak. Maar uiteindelijk komt het toch altijd wel weer goed. Yeah. En dus die flexibiliteit die je daar meemaakt... Die, uh, ja, die missen we in Nederland wel eens. En ja, dat is gewoon heel praktisch. Als je ergens iets moet regelen... of je hebt iets nodig of zo. Ja, dan kan het hier gewoon niet. Nee. Punt. En dan houdt het dan weer op. <lacht> Terwijl in Nederland praat je nog eens... dan drink je nog eens een kopje thee. En uh, nou... Kom je dan, dan kom je er toch wel uit. En dan kom je, er, kom je eruit en okay. dan lukt het allemaal best. En in en, en Thailand, uh, Dick, wat, is jou, uh, mee uh, wat heb je meegekregen van het nieuws in Nederland? Van het nieuws in Nederland heb ik uh, de laatste week zelf niet, uh, ja, niet veel van meegekregen. Hmm. En, en het nieuws uh, uit, uit uh, Noorwegen? Het nationaal en uh, ja, inderdaad valt het ons op dat er ontzettend veel gediscussieerd wordt in Nederland... Uh, aan de een kant heel mooi, aan de andere kant soms wel een beetje overdone. Yeah. Uh, en... Ik kan me even he, niks herinneren van het nieuws in Nederland. Nee, in Nederland zijn natuurlijk... we natuurlijk ook erg bezig geweest met, uh, met, met, ja, met wat er in Noorwegen is gebeurd, in Oslo. Uh, ja, dat bloedbad ja, wat er is aangericht. Is dat nieuws wat ook uh, jullie in Thailand bereikt? Jawel, dat is er zeker wel. Uh, en ook wel uitgebreid. Maar wij kijken geen Thaise tv, dus we weten niet... Precies hoeveel daarvan is vertoond. Hmm. Maar inderdaad, wordt dat nieuws ook hier wel gewoon verspreid. Ja. ja. En dat hele debat wat er hier gaande is, naar aanleiding daarvan, uh, van over. nou ja, eigenlijk over hoe het met integratie gaat en dat soort dingen, is dat, is dat iets wat er überhaupt speelt? Of... Nee, dat wordt hier niet, uh, niet besproken. Nee. Ook hier heeft men integratieproblemen en zijn eigen. Dus uh, ja, er wordt niet zoveel gesproken, nee. dat is nog steeds een probleem. Okay. De islam in het zuiden, die. Erg opstandig zijn en waar ook veel uh, bommen aanslagen zijn. Het blijft maar doorgaan en er vallen steeds doden en uh, het is uh, een eindeloos... Het is geen debat, het is gewoon een eindeloos gebeuren. Oké. Okay. Geen, geen oplossingen. Nee. Maar de, in de zin dat er gewenning optreedt. Ja, een soort gewenning van, nou sure. uh, ja, dat wordt er dan bij, blijkbaar. Zo. So. Ja. Uh, en Nico, ik ga nog even weer naar jou toe. Wat, wat, wat staat er voor jou? Want jullie zijn nog een paar dagen in Nederland. Dan ga je terug. Wat is het eerste wat je daar gaat doen? Het uh, eerste wat we gaan doen is uitpakken en alles weer. Ja. Uh, Uiteraard. Uh, ons, ons, zeg maar, uh, vestigen in ons huis. Ja. En dan uh, begint maandag uh, voor onze kinderen alweer de nieuwe schoolperiode. Oh, ja. En uh, gaan wij in principe, uh, mevrouw en ik, gaan in principe weer aan het werk. ja. En, uh, en, en uh, Dick, wat staat er voor jou deze week op het programma? Uh, voorbereidingen voor een weekend in uh, het noordoosten van Thailand. Aan het eind van deze maand. En daar zijn heel wat voorbereidingen voor nodig. Ja. Dat is ons hoofdprogramma deze week. Oké. Okay. Nou heren, ik wil jullie alle twee ontzettend bedanken voor, uh, voor jullie bijdrage van, uh, van, vanuit Nepal, een beetje via Nederland en vanuit Thailand, Dick. Uh, Dick de Koning in Thailand, Nico uh, Smit, ja. en, uh, op dit moment nog even in Nederland en straks weer in Nepal. Ontzettend bedankt en tot de ja, volgende ja, keer. Okay. Dat, was, dat waren onze focusgasten met de focus op de wereld. Met het nieuws van, van elders. En wij zijn zo een beetje aan het einde gekomen van de Nacht op 1. Wij gaan, we gaan straks nog eens even een mooie plaat draaien. Ik dank iedereen voor het luisteren. wilt u nou nog wat naluisteren? De hele uitzending kunt u naluisteren. Gaat u gewoon even lekker voor zitten. Vier uur lang. We begonnen met een prachtig mooi gesprek over straatschoffies. En hoe we daar dan mee moeten omgaan. Hebben heerlijke muziek gedraaid. En net nieuws uit Thailand en Nepal. Dan kunt u dat allemaal naluisteren op de website eonl op 1 En uh, daar kunt u ook verwijzingen vinden naar de organisaties van Dik en Nico... die wij net hebben gesproken. Ik dank u voor het luisteren. Wij gaan zo nog even een mooie plaat draaien. En daarna, na het journaal, het grote Radio 1 journaal. Ik wens jullie een goede dag.